Ke Wolthuis met het NOS-journaal. Sjaïte-rijders die hebben geholpen Tikrit te veroveren op islamitische staat... hebben daar de afgelopen dagen geplunderd. Dat zeggen inwoners van de Iraakse stad. De Sjaïtische eenheden hielpen het Iraakse leger woensdag... bij de verovering van de Soenitische stad. Maar daarna zouden sommigen zich schuldig hebben gemaakt... aan plundering en vernietiging van eigendommen van bewoners. De Iraakse regering heeft bewoners beloofd... dat de Sjaïten uit Tikrit vertrekken. Na de brand in een asielzoekerscentrum in de Duitse stad Treuglitz bij Leipzig... hebben zich enkele honderden mensen verzameld voor een spontane demonstratie. Het nieuwe asielzoekerscentrum werd vandaag door brand vernield. Politie vermoedt dat die brand is aangestoken door neonazies. Die protesteerden al weken tegen de komst van het centrum. De demonstranten betogen voor vrede en verdraagzaamheid. Onder de demonstranten is ook de voormalige burgemeester van Treuglitz. Die trad af na bedreigingen vanwege het asielzoekerscentrum. Het Palestijnse vluchtelingenkamp Jarmouk bij Damaskus komt steeds meer in handen van IS. De terreurgroep heeft ook ongeveer de helft van het kamp onder controle en bezet de hoofdroutes, dat zegt een Palestijnse functionaris. In Jarmouk verblijven ongeveer 20.000 Palestijnen. Voedsel, water en medicijnen zijn bijna niet meer te krijgen. Door de opmars van IS kunnen hulpverleners van de VN de bewoners niet bereiken. In Nijmegen zijn duizenden mensen op de huldiging van NEC afgekomen. De club won gisteren de eerste divisie en gaat volgend jaar weer naar de eredivisie. Het is meer dan twintig jaar geleden dat de kampioen van de eerste divisie zo vroeg in het seizoen bekend is. Het weer. Overal schijnt nog steeds de zon. Vanavond en vannacht daalt het kwik tot rond het vriespunt. Er is dan kans op een mistbank. Morgen weer zon en droog, dan wordt het 9 graden. Tweede paasdag meer wolken en in het westen misschien een spat regen. En in de loop van de volgende week wordt het steeds warmer. Dit. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 ...maakt het vandaag 3 april 2015. Deze week hebben we 9 zittenblijvers, 4 nieuwe binnenkomers... ...15 dalers en 12 stijgers. Vier nieuwe binnenkomers betekent ook dat er 4 weer uit de lijst zijn verdwenen. Dat is de Weekend met Earn It, Take Me To Church... ...Chris Raft en Tiger met Ayo. En Bolts met One Less Night, die hebben de lijsten helaas deze week niet gehaald... ...maar wie weet komen ze nog een keertje terug... Dat ze eruit zijn betekent niet dat ze weg zijn. De snelste stijger van deze week is met zes plaatsen gestegen. Dat is een van de nieuwe binnenkomers van vorige week. Hoody Allen featuring Ed Sheeran met All About It. En de snelste daler in handen van Maroon 5 met Sugar. Negen plaatsen gezakt deze week. Vanavond, Goede Vrijdag, zit zelfs zonder tegenover. Me. Ik ga geen achternaam meer zeggen hoor. dan ga ik het weer paas zeggen. Sander, goedemiddag. Goedemiddag Marie. En uh, jij bent weer uh, van de lijstjes vandaag. Ja. We hebben een hoop zittenblijvers, een hoop dalers, maar gelukkig zijn de meeste... Uh... Oh, ik dacht dat we de meeste stijgers waren. Maar er zijn in ieder geval wel veel stijgers. Jij gaat ons uh, iedere keer op de hoogte brengen wat er is gebeurd in het land van de lijstjes. Ook zullen we vandaag gaan kijken naar de sterrennieuws. Want uh, die artiesten die bij ons in de lijst staan... Uh, hè, hebben ze weer wat uitgetreten. Ik ga het je straks vertellen, samen met Sander. Maar eerst gaan we luisteren naar een van de eerste platen... die onderop aan de lijst staan. En dan heb ik het over uh, Taylor Swift met Blank Space. 17 weken in de lijst, vorige week op 35.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 Daydream. Torture Don't say I didn't say I didn't warn you. Drift op nummer 40. Ah, die meid die heeft best goed gedaan. hoor. Ze heeft een tijd lang op nummer 1 gestaan. Maar helaas is zij uh, nu de lantaarn drager. Maar ja, die moet er ook zijn. Wie stond er nou vorige week op nummer 1, 2 en 3 vanavond op nummer 1? Nou, ik ga het je verklappen. Nummer 3. Op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel Op 3 was dat vorige week. Echo Smith met Cool Kids. Twee is in handen van, uh, was in handen van Omi Cheerle. ik moet moeten wel goed zeggen. En één, uh, ja. Iedereen kent hem wel. Hè? Ellie Golding met Love Me Like You Do. Benieuwd hoe de top 3 er deze week uitziet. Luister dan even voor de klok van 5 uur, dan zal je het weten. Ik denk dat ik zo uh, kwart voor 5 zou beginnen met de nummer 3 van deze week. Maar wij gaan nu snel verder en dan gaan we beginnen met de eerste nieuwe binnenkomer. En dat is een Franse zangeres, Heloise Letéchier. Geboren op 1 juni 1988. Ik vind het toch knap dat ik die naam in één keer goed kon uitspreken. Letéchier studeerde namelijk af in uh, ja, 2010. En ze begon toen ook uh, meteen met zingen onder de naam Christine and the Queen's. Misschien wel bekend bij je, want in 2011 nam ze haar eerste EP op, genaamd uh, Mis Misericordi. En haar tweede EP, McCabby, mocht ze in het voorprogramma spelen van niemand minder dan Lily Woodkick en Lillie Wood and the Prick. En in 2014 speelde ze ook in het voorprogramma van uh, Stromae. Haar eerste album, uh, Jaleur Humain* leverde haar een internationale doorbraak op. Dankzij de singles uh, die eerder uit zijn gekomen, Saint Claude bijvoorbeeld of uh, pa Paradis Perdoux, is zij internationaal bekend geworden. Maar vooral door de volgende single die deze week nieuw in de Euro Breakdown is gekomen. Dan heb ik het over de single Christine, nummer 39 in de Euro Breakdown deze week voor Christine en the Queens met haar Christine. en krijgen ze een versterking van uh, J Bovino en later uh, groeit de groep uit tot een formatie van uh, zes mensen, als ook uh, Emma Shepard zich bij de band voegt, heb ik het natuurlijk over de band gewoon Shepard. En in 2013 verschijnt hun uh, eerste single, Hold My Tongue, maar het is Geronimo dat in 2014 de eerste plaats van de Australische hitlijsten berei bereikte. En ondertussen staan ze op 37 in de Europese hitlijst. En, en dan heb ik het over Shepard met Geronimo natuurlijk. Euro breakdown. Tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. Niet in handen van uh, bijna mijn naamgenoot. Er staat alleen een streepje door de O1. Uh, Major Lace, uh, DJ Snake en, v en uh, Meu moet je, moet je dan zeggen. Met, met zo'n streepje erin, geloof ik. Ja, is het mee? Is het niet mooi gewoon? Nee. Oh, nou ja, Major Lace, nou, meu dan mee, nou, nee. Ik vind het goed. Major Lace is het idee van Amerikaanse DJ en producer Diplo. Die we al uh, eerder in de luister tegenkwamen. Tussen 2008 en 2011 maakte ook uh, DJ Switch een deel uit van het project. Diplo kort in 2011 zijn uh, eerste hit in ons land met uh, Come On, Catch 'em by Surprise. Waar ook. Uh, Onder andere Chesto en uh, Buster Rhymes aan meewerkten. In 2012 scoorde Major Lazer met uh, Get zijn eerste hit in de Nederlandse top 40. En Watch Out For This, waar ook uh, Busy Signal, uh, The Flexicon en FC Green aan meewerken. Ik heb nog nooit van ze gehoord, maar ja, maakt niet uit. Uh, dat werd uh, één van de grote hits in 2013. En toen bereikten ze de zesde plaats. In 2015 werkt Diplo samen met uh, DJ Snake en Meu op de track Lean On. En dat maakt hem zijn derde hit. En hier hoor je hem bij ZFM Zandvoort in de Breakdown. DJ Snake, Major Lees en Meun met Lina op 35. Nieuw binnengekomen deze week. staat Staten overgevlogen hier naar Europa toe. Major Lee samen met DJ Sneak. En de medeproductie van uh, Neu. Lina. Plaats 35 in de uur, breakdown, eerste week dus dat ze binnenkomen. Straks een kleine resume van uh, Sander, welke we nou allemaal wel en niet gehad hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar nummer 34, die er 20 weken in staat. En dan heb ik het over Aaron Schupa. I'm an albatross. Ik ben allemaal nog wel, hè? Aaron Schupper. Ik kan er wel wat over gaan, over vertellen, maar ik zal je er niet mee uh, vervelen. Twintig weken lang staat hij namelijk al in de lijst, dus ik denk dat ik wel voldoende over Aaron Schupper heb verteld ondertussen. Mocht je nou niet willen weten, of niet weten, wel goed zeggen natuurlijk. Ga je zelf even nakijken, luister gewoon volgende week. Dan uh, zal ik er wat meer over vertellen. Weet ik zeker. De Euro Breakdown. Tijd voor de volgende nieuwe binnenkomer. En dat is um, ja, eentje die eigenlijk best wel laat is binnengekomen pas. Dan nou zeg ik het zelf. Het is al een uh, redelijk lang een bekend nummer. Het is uh, van Armando Christian Perez. En uh, hij blijft een uh, relatief lange onbekend uh, buiten de Verenigde Staten. Na het album Miami, dat in 2004 toen uitkwam, uh, volgen nog een aantal albums. En pas in 2009 raakte Mr. Worldwide, ook in ons land, bekend met het album Revolution. En van dat album wordt I Know You Want Me. We, uh, zijn grote doorbraak en dan weet Sander natuurlijk meteen over wie ik het heb. Over Pitbull. Met leugen, nou, je zit gewoon af te kijken. Je nee. wist het helemaal niet. Je is het echt? Ja. ook oh, cool. Hé, hey, inderdaad heb ik het over uh, Pitbull. Uh, even kijken, ja... Het um, gaat over I Know You Want Me. De single die gebaseerd was op uh, Street Player van Chicago... staat vijf weken op de eerste plaats, toen in de Nederlandse top 40. En nadat uh, Hotel Room Service later in 2009 opnieuw een solo hit wordt voor Pitbull... volgt een reeks samenwerkingen met onder andere Alexander Burke... Enrique Iglesias, Asher, Jennifer Lopez. En in 2011 brengt de samenwerking met Neo, Nayer en Everjack... Op Give Me Everything hem opnieuw een nummer 1-hit. Na nou, zijn zestiende notering in de Nederlandse top 40 is. Wat denk je? Nou, Timber samen met uh, Kisha. Het nummer uh, met het uh, herkenbare loopje uit de San Francisco Bay uh, van uh, Lee Oscar. Die kent uh, Ruud Jansen nog wel uit uh, 1979. Dat is uh, begin 2014, dus zijn derde nummer 1-hit dan. En in 2014 werkt Pitbull opnieuw samen met uh, Miss Lopez. Op het nummer We Are One. Dat wordt gebruikt bij de wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Fireball wordt uh, alarmschijf en staat in september 4 weken op nummer 1. Dat is bij onze collega's in de Nederlandse top 40. Uh, maken natuurlijk. En in november passeert de Amerikaan uh, zijn landgenoot Eminem... en mag hij zich de meest succesvolle rapper in de geschiedenis van de top 40 noemen. Aan het eind van het jaar verschijnt Globalization, zijn achtste studioalbum... En uh, van dat album komt het volgende nummer, dat is samen met Neo maakte. En in februari 2015 kwam hij in de top 40 terecht. Daarom zeg ik, ik ben een beetje later mee. Maar ja, hij brak niet eerder door in de rest van Europa. En dan heb ik het natuurlijk over Time of Our Life. Pitbull en Neo. Nummer 33. zie je CFM. Ooh Like Mariah, I took another shot. Hold her, drop, drop, drop, drop it like it's hot. hot. Dirty, talk, dirty, thing She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her I wanna ride up, and she said yes. We didn't go to church, but I got I blessed. Know Byron was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 Time of Alliance op nummer 33 deze week. Duurde even, maar dan heb je ook wat hè? De Euro Breakdown op vrijdag, Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Snel door met 31 vorige week binnengekomen heb ik het over die Allen samen met Ed Sheeran. All about it, op 31.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 80,000 people in front of the stage, damn. Waiting for the sun to shine just to rock these rave bands. I just wanna leak shit. What? Not literally leak shit. I wanna push the music through the speakers. Double shot blasting in the back of the pub. My mate Jason at the bar screaming, Who want what why? now?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 Cause I'm all about We komen met Woody Allen. al heel, heel lang geleden. Dit is Woody Allen. Samen met de Razor Beast Ed Sheeran. Allemaal dit vorige week binnengekomen op 37. Nu zijn tweede week dus op uh, 31. En hebben we de eerste kwart alweer gehad? En dan uh, zullen we maar denken: hè. We hebben hem live overgevlogen vanaf uh, uit, uh, uh, um, het Zandvoort Noord. Ik ik wow, een exotische blaas bezinnen, maar ik wist even niets realistisch te denken. We hebben het over uh, Sander Leijsje. Die gaat van 40 tot en met. Uh, nou, we gaan even door tot en met 28. Voor jou vertellen wat we wel en niet hebben gedraaid. Nou, op nummer 40 hebben we Taylor Swift met Blank Space staan. En nieuw binnengekomen deze week Christine and the Queens met Christine. Op 38 DJ Quest met Gravity. En op 37 hebben we Shepard met Mo. Op 36, vorige week stond je op 27... Maroon 5 met Sugar. En op 35, nieuw binnengekomen deze week... Major Lazer en DJ Snake... featuring mee met Lean On. Op 34, vorige week stond je op 31... Evan Chupa met I'm an En op 33, nieuw binnengekomen deze week... was Pete, Pitbull en Neo... met Time of Our Life. Hij staat al 22 weken deze, deze week in de lijst. Op 32, Maroon 5 met Animals... En we hebben hem net gehoord, al twee weken in de lijst. Op nummer 31, Woody Allen featuring Ed Sheeran met All About It. Op nummer 30 hebben we Years and Years met Kings. En op 29, Megan Twainer met Your Lips Are Moving. Al 11 weken deze week in de lijst op 28, Sasha met Good Day. Dankjewel, Sander. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de laatste nieuwe binnenkomer deze week. En dan heb ik het over onze zuidenbuurvrouw uh, Sella Sue. 27 is zij uh, binnengekomen. In het echt heet zij uh, Sanne Putsies. En ze is afkomstig uit het uh, Vlaams-Brabantse Leefdaal. En een deelgemeente van Bertum. Wist je dat? Nee, ik heb, wist ik ook niet. Ik moest het opzoeken. Ik heb nooit opgelet met uh, topografie vroeger. Nou, Sanne ging uh, naar de middelbare school in uh, Wezem, uh, Wezembeek op hem. Leuk om te weten. En uh, ze leerde op haar vijftiende pas op de akoestische gitaar spelen en begon toen ook al eigen liedjes te schrijven. En op haar zeventiende trad ze als jongste en enige vrouwelijke artiest op tijdens het Open Song Contest Open Mic avond in het depot in Leuven. Organisator en de zanger uh, Milo die merkte haar op en vroeg haar op te treden in zijn voorprogramma. En later speelde ze ook in het voorprogramma van uh, Jamie Lidell in Londen en Parijs. En stond ze met uh, Nova Star in het Amsterdamse Paradiso. En ook in dat van uh, Prince in Antwerpen. Nou, dat uh, mag je allemaal van je lijst afstrepen. Pas uh, die dame. Nou, toen de radio's in de studio Brussel in het programma Volt op zoek ging naar de toekomst van de Belgische muziek. Mocht tal van gevestigde Belgische uh, waarden hun protégés voorstellen. En van Milo uh, was dat dus Sella soe Samen speelden ze Explanations op de radio... Nou, van september 2008 tot eind uh, 2000, uh, augustus 2009... zat ze in de schoot van uh, AB Artist in Residence. De AB staat uh, hiermee artiesten waarin ze sterk geloven... en die geen platenfirma of management hebben bij in een carrièreplanning. Nou, naast koffers van uh, Erika Bedoe en Amy Winehouse... heeft ze ook een pak eigen nummers. Twee van haar bekendste uh, nummers zijn het akoestische Mommy Black Blackboard Love. Nou, die zijn, dat waren toen misschien de bekendste van haar... Tegenwoordig is dat uh, het volgende nummer... wat jij zo direct van mij gaat horen. En dat is uh, Reason. Tell us op 1 op 27. Hier in de Euro Breakdown op uh, ZFM Zandvoort. Met haar prachtige Reason. is zij in de, de wereld door uh, geweest. North sea Jazz Festival heeft ze opgetreden. Lowlands. Uh, uh, ga zomaar door eigenlijk. Nou, een tijdje geleden kreeg ze bij... een uh, tijdje geleden, twee jaar, drie jaar geleden, vier jaar... vier jaar geleden, drieënhalf jaar geleden. Wat gaat daar zo snel. Kreeg zij... Um, um, even kijken hoor. Ja, ze kregen een woord uitgereikt bij uh, Paul. programma Paul. Uh, een gouden plaat voor de Nederlandse verkoper van haar uh, debuutalbum Cella Soon. Nou, deze meid uh, die is voornamelijk bekend. Waarschijnlijk uh, ken je haar wel van haar um, nummer uh, Alone. Ken je die misschien? We je daar een stukje van laten horen van uh, Alone, van Cella uh, Su. Vind ik denk wel leuk. Um, ook, moet ik het wel goed tikken? Dat we niet klaar zijn, hè. Dat is allemaal leuke zo. Uh, van Alon, even kijken. Nee, nog steeds niet bekend, Sander. Nee. Oh, oh, oh, oh. Zo lekker, noem je dit. Lekker groovy, lekker funky. Ze hebben uh, inspiratie gekregen toen zij uh, naar uh, Erica Badoer keek. En Cella uh, heeft een bepaalde betekenis. Ik zou niet meer weten wat Cella ook alweer betekent. Maar uh, zodoende heeft ze zichzelf zo genoemd. En daar uh, komt haar inspiratie dus vandaan. Dus ook uh, de funky grooves uh, die je in haar nummers hoort. Uh, zijn een beetje uh, nou, geïnspireerd op Erica Badoer. Oké, okay. ik stem uh, voor zou ik zeggen nummer dus, uh, Selassou met uh, Reason, nieuw binnengekomen op 27 wij gaan door met nummer 24 en die is in handen van uh, Fox Stevenson met ja je kent hem al hè sweets soda pap iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de grootste hit van Europa met Maurice Mulder dit uh, nummer is er blijft zo in je voetbal Er zit heel weinig uh, lyrics in. Maar uh, het is zo'n bekend melodietje. Fox Stevenson met Sweet Soda of Pop. Op 24 deze week in de Euro Breakdown. Uh. Hier bij jou zie je van Zandvoort. Blijf luisteren. Volgende uur uh, zullen we naar de top 3 uh, gaan toekruipen. Ook zullen we de, de Nederlandse top er even op uh, naslaan uh, hoe die eruit ziet. En gaan we kijken of uh, Sander nog een uh, De plaat heeft uitgepluist. Denk het niet, het is Goede Vrijdag. Oh. heb ik hem vrijgegeven. Maar ah ja, we gaan het meemaken. Dit is Sam Smith. En right so stars. begin?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 you, you, and make sure you're right. I'll take care of you, Smith, lay me down op 22. The Euro Breakdown. Laatste nummer van dit uur is uh, Kensington met War. Nummer 20 in de Euro Breakdown hier op CWM's Zandvoort. Volgende uur zijn we terug met het tweede deel van de lijst en dan gaan we ons opmaken voor de top 3 en de nummer 1 van deze week. Benieuwd welke dat is? Blijf luisteren.